staan en klaar zijn met open oren. En dat jullie zo zeker gebeden hebben vanmorgen of gisteravond toen de sabbat valt dat u het woord van de Heer mag ontvangen. Het thema van vandaag is alles wat u weten moet. Waarom is het zo belangrijk? Wel, nu niet, maar later is het heel belangrijk. Want een reservewiel die je in de auto hebt, die is totaal niet belangrijk. En die krik en die wielsleutel in die auto is totaal niet belangrijk. Maar wanneer je hem nodig hebt. En hij is er. En hij staat op spanning. En je hebt het wiel mogen wisselen. Dan ben je blij. Want je kan verder gaan. Ik weet heel veel over banden te vertellen. Daar ben ik in thuis. Daar ben ik in groot gebracht. Ik ken een band lezen. Ik kan aan de banden zien wat voor een coureur achter het stuur zit. Ik ben niet helder zien, maar ik heb het geleerd. Ik heb geleerd van een goeroe. Weet u wat een goeroe betekent? Wij noemen dat een guru, een zachte G. Maar het is een goeroe, zoals de Duitsers dat doen. En ook zoals de Hebreeërs dat doen. U kent het wel, he? van de begat kevat. Dus een hele harde G. G. Guru. Mijn goeroe guru heeft me geleerd hoe ik dus een band moet lezen. Ik kan aan de banden zien of er wel mankementen zal zijn aan die auto. Maar ik wil hier niet over auto's spreken, ik wil over heel wat anders spreken. Maar dat heb ik ook geleerd met de jaren. Ik wil u uh, meenemen naar de 1 Korinthe 1 en dan Vers 21. Want vanmorgen heeft broeder Verdauw een woord laten vallen. Geloven doe je in de kerk. En daarachter zegt hij. Geloven ze maar in de kerk. En ik dacht dat moet ik toch even lezen dit stukje. 1 Korinther 1 vers 21. Want daar de wereld in de wijsheid gods door haar wijsheid god niet gekend heeft. Heeft het goden behaag. Door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Ik weet dat het een heel moeilijk stukje is om te lezen. En zeker om het te verstaan. Want als ik de evangeliën gelezen heb. al was Yeshua zelf op deze aarde. om zijn discipelen te leren. ze hebben er toch niets van geleerd. Er was totaal geen geloof. Totaal niet. Laten we eens een stukje lezen in, uh, in het geloof van Thomas. Johannes 20, vers 24. Ik wil eerst even over die klompen spreken waar ik, die, die ik nog aan heb. Die klompen heb ik leren lopen van een Hollander. Jaren geleden. Hij zegt Louis... Je moet hem leren. Je moet leren lopen met klompen. Anders krijg je overal pijn aan. Maar hij loopt met klompen. Dus op een dag kwam hij met klompen. En ik geprobeerd. Het werd helemaal niets. Hij zei, ja, je moet het leren. En ik heb het geleerd, broeders en zusters. De laatste twintig jaar heb ik hem zeker... Vier dagen, drie dagen minimaal, drie dagen in de week, acht uur lang, soms tien uur lang hierin gestaan, hierop gestaan. Met klompen aan een waterbak. Daar heb ik een brood mee verdiend. Twintig jaar lang. Nooit schimmel aan je voeten, nooit moe. Altijd warme voeten, ook al zit je bij het water. Prachtige klompen. Geleerd van de Hollander. Nooit, nooit, nooit anders. Ik ben ook geen Hollander geworden. Doordat ik die klompen aantrek. Ik ben wel een Nederlander geworden. Je moet het leren. Want als je die, als je, je voeten erin doet, dan doet het zeer. Maar mijn voeten worden gecorrigeerd door die klompen. Je moet hem voelen. En het gaat steeds beter zitten, want mijn voeten die worden vervormd door de klompen. En dat is heel goed, want mijn hele lichaam staat op die klompen. Nee, een Hollander word je dus nooit. Je bent het. Maar ik ben wel een Nederlander geworden. Maar dezezelfde man heeft mij ook iets anders geleerd. Hij heeft me een spa gegeven. En dan zegt hij tegen mij, Louis, dan moet je die spa, anderhalve spa, de grond insteken. En dan moet je omdraaien. Ik dacht, dat moet ik aan de Hollander overlaten. Dat heb ik dus nooit gedaan, dus dat kan ik niet. Voor het geval dat jullie morgen voor mij een klusje hebben. Maar die klompen kan ik iedereen adviseren. We gaan terug naar Thomas. Johannes 20, vers 24. En Thomas, een van de twaalfen, genaamd Didimus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem wij hebben de Heere gezien maar hij zeide tot hem indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vingers niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in, de, in zijn zijde zal ik geen zins geloven Yeshua was verschenen Thomas was er niet en nou vertellen die elf discipelen, of die tien, wij hebben de Heeren gezien. Yeshua die vertelt een verhaal, ze zullen me ophangen aan de paal. Ik zal drie dagen in de aarde zitten, liggen en ik zal opstaan. En zijn vrienden die vertellen van, yo, ik heb de heer gezien. En wat zegt Thomas? Ik geloof het niet. Of ik moet mijn vinger in die... In die plaats van die nagels plaatsen. Of in zijn zij. Dat is heel erg. Dit is, is heel erg. Erger was dit kan eigenlijk niet. Wij zijn gelukkig niet zo, maar wij hebben hier wel geloof. Want alles wat er verteld wordt, daar geloven we in. Vers 26. En na acht dagen waren zij discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw handen en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig maar gelovig. Jezus, die liep dwars door de deur heen. En hij zegt, shalom. En Thomas, kom eens even hier, zegt hij. Steek je handen eens even. In al die gaten van mijn lichaam. Wat staat er? Thomas antwoordde en zeide tot hem. Mijn Heere, mijn God. Jezus zei tot hem. Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd? En dat zegt die eraan, zalig zijn die niet gezien hebben en toch geloven. Zijn wij ook niet een klein beetje Thomas, Sommigen van ons? Willen we niet voor alles toch nog een bewijs hebben, als we dan gezien hebben dat we tot, dan toch nog tot, tot geloof komen? Ik heb geloof, maar ik heb ook moeten leren, geloof moet je ook leren. Geloof is vertrouwen. In sommige mensen, ook al zijn ze wankel, ook al hebben ze het moeilijk, heb ik geloof. En ik vertrouw. Want ik weet, ook al is het moeilijk, ze gaan door. Want je bent hier niet zomaar in een kerk. De mensen die hier zitten, zijn mensen die de waarheid zoeken. De waarheid. We hebben het niet over geloof we hebben het niet over katholieken, we hebben het niet over protestanten of hervormden. Nee, we zoeken de waarheid. Een zus van mijn moeder, die trouwt op latere leeftijd met een hele lieve man. Echt waar. En dan zegt ze laatste, het laatste woord die ze zegt is: jammer, hij is katholiek. Begrijpt u? Het is logisch, we hebben het zo geleerd. We weten niet beter, het is niet anders. Zo, zo gaan we dus voort. Wij zijn allemaal verkeerd gestart. Maar toch heb ik oog mogen krijgen om de waarheid te zien. Al is het maar zo'n klein beetje. Het is moeilijk vandaag van de dag om nog geloof te hebben. Een collega van me, die heeft een slechte ervaring met mannen. Van de week nog zei ik van, nou ik moet nog maar vier jaar, dan ga ik met pensioen. Maar ik zei tegen haar, jij moet nog wel twintig jaar door, of dertig jaar zelfs. Ik zei, of je moet een rijke man getrouwd zijn. Dan zei ze tegen mij, echt waar, ik had spijt dat ik dit geuit heb, je weet hoe ik over mannen denk. Sommige mensen hebben zoveel pijn in hun leven, een slechte ervaring in hun leven, dat ze denken dat de hele wereld slecht is. Dat er alleen maar bedriegers rondlopen. Maar lieve mensen, er zijn nog mensen op deze aarde die te vertrouwen zijn. Houd eraan vast. Leer daarvan. We moeten een hele hoop leren nog. Maar Thomas gelooft het helemaal niet. Alhoewel Yeshua zelf gezegd heeft, ik ga drie dagen van jullie vandaan en ik zal opstaan. En hij gelooft het niet. Hij kan het niet geloven. En toch heeft hij die drieënhalf jaar samen met de rest van de discipelen gewandeld achter Yeshua aan. Maar God zij dank, wij zijn anders. Wij zijn totaal anders. Want we hebben geleerd te geloven. Jaren geleden, voordat we de gemeente hadden, heb ik een preek mogen horen van mijn guru. En die zit hier in ons midden. En hij preekte over Maria. Maar die goeroe is ook nog grafisch onderlegd. Dus hij maakt een flyer met Maria en kindje Jezus. Zo mooi in elkaar gezet, maar dat zegt natuurlijk meer dan duizend woorden van de mensen die zien. Andere mensen hebben weer andere gedachten erover. De katholieken hebben een andere gedachten erover. De adventisten hebben een andere gedachten erover. De protestanten hebben, we hebben allemaal andere gedachten over de flyers die hij gemaakt heeft. Ik vond het mooi. Hij had namelijk over geloof gesproken, maar dat de geloof van Maria. Oh, dat is anders. Dat was de ommekeer van mij. Hoe je met geloof moet omgaan. Laten we naar Maria toe gaan. Maria, de moeder van Jezus. Lukas 1... Als we denken dat we alles al weten, dan hoeven we niks meer te leren... ...dan zit u hier helemaal fout. Helemaal verkeerd. Echt waar, dat hoor je hier niet thuis. Moet je misschien een gemeente beginnen... ...waar nog meer mensen komen. Hier komen we om te leren. En ik zal u dit vertellen. Je zal leren. Lucas 1. Ja, dit is heel lang geleden... Echt jaren geleden, ruim 15 jaar geleden. Heb ik dit gehoord. Vers 26. In de zesde maan nu werd de engel Gabriel van God gezonden. Naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maag die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef. Uit het huis van David en die naam. Der Maag was Maria. Het is een heel mooi, mooi stukje. Maar ik moet er even mee stoppen. Maar er staat hier iets vreemds in. De engel Gabriel die komt. Heel raar. Was het nou een engel? Was het nou een man? Was het nou een mens? Hier staat een engel in. En toen hij bij hem binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet. Gij begenadigde, de Heere is met u. Dus hij kwam binnen. Hij zal een woord gesproken hebben van Shalom. De Heere is met u. Zij onroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van de groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria, want Gij hebt genade gevonden bij God en zie Gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn, een zoon der allerhoogste geno genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als een koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel Hoe zal dat geschieden dat ik geen omgang heb met een man? En de engel antwoordde en zeide tot haar De heilige geest zal over u komen en de kracht der Allerhoogste zal u overschaduwen Daarom zal ook de heilige dat verwekt wordt zoon gods genoemd worden En zie Elisabeth uw verwante is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maan voor haar, die onvruchtbaar heten, Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Maria zeide, de, dienstmaagd dienst des heren mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. De vraag is, was het een mens of was het toch een engel? Heeft u niet de gedachten van een engel met vleugeltjes en mooi wit? Maar zij spreekt hier gewoon tegen een mens. En er zijn hier een paar geweldige woorden die bij mij is blijven hangen. Die, die paar woorden was genoeg geweest voor mij om te groeien. Maar niet alleen voor mij, maar voor een, ieder die hier zit. Maria aanvaardt de woorden van deze engel Gabriel en ze zei, mij geschieden naar uw woord. Alles wat die engel gezegd heeft, heeft ze geabsorbeerd, heeft ze tot zich genomen. En wat heeft ze genomen? De woorden die er gesproken werden. Die waren bij haar van harte welkom. Op dat moment toen ik dat hoorde, kan ik hem nog niet plaatsen. Maar ik vond het heerlijk om te horen dat er geen woord van de Heer die bij mij komt, krachteloos zal zijn. Hij zal kracht hebben. Later hoor ik pas het verhaaltje over het woord en over de zaaier. En, en toen kon ik het pas plaatsen wat, het eigenlijk, wat er eigenlijk bedoeld wordt. Wij hebben hier precies dezelfde situatie. Vorige week hebben we nog een stukje gehoord over de zaaier. De zaaier zaait het woord. Het woord is een zaadje. Het is niet een compleet ding. Het is een zaadje die gepland wordt in je hart. Maar het zaadje groeit alleen maar wanneer die in goede aarde komt. Hij moet in goede aarde komen. U kent het Nederlandse woord wel van, heb je hem al gewaarschuwd? Ja, ik heb hem wel gesproken, maar het is hem niet in goede aarde gevallen. Kent u deze woorden? Ik had het beter niet kunnen zeggen. Die goede aarde is belangrijk, want anders komt dat zaadje er niet in. Die stoot het zaadje af. En als die in die goede aarde terecht is gekomen, zoals bij Maria, dan wordt ze pas zwanger. Zo kwam een vrouw de, de bus in en die zegt van, mag ik even zitten? Maar er was geen plaats. Dus zegt die man, oké, okay, je mag hier zitten. Maar wat is er aan de hand dan? Ja, want ik ben zwanger, zegt ze. Oh, hoe ver ben je dan? Nou, het is net gebeurd. Het is nog niet zichtbaar. Als ik het woord heb ontvangen in mijn buik, in mijn hart, dan is het nog niet zichtbaar, want dat is een zaadje. Het moet nog groeien. Maria heeft negen maanden moeten wachten voordat het volgroeid is. Toen het kindje geboren werd. Een zaadje komt tot je en het gaat groeien. Maar je moet het koesteren. Je moet het water geven. Je moet het verzorgen. Je moet er alles aan doen. Want anders gaat het zaadje dood. Het, gaat, het zaadje gaat, gaat dood. Want je hebt niks aan dat zaadje. Dat zaadje moet daar nog vrucht geven. Er moet iets worden. Nou, dat is dan jaren geleden met mij gebeurd. Toen ik dat woord gehoord heb, toen dacht ik van ja, ik, ik ben er. Nee, er kwam nog heel veel, heel veel dingen op je pad. Waarom? Omdat je bent niet op zoek naar de juiste kerk. Nee, je bent op zoek naar waarheid. En als je gaat zoeken naar waarheid, dan ga je graven, dan kom je problemen tegen. En niet zo'n klein beetje. Als u rust wil hebben, dan moet je niets meer horen. Oor dicht, dan kan er ook niks meer bijkomen, komt er ook geen problemen meer. Alleen maar mooie woorden vertellen. Over koetjes en kalfjes en de bijtjes en nog meer van dat soort zaken. Maar als u gaat graven, ja, dan kan je soms dingen tegenkomen... Waar je de prijs niet voor wil betalen. En dan haken we af. Dat is de ervaring die ik dan gemaakt heb in mijn leven. Wat er ook gebeurt. We moeten altijd leren. Kijk, als we dus hier lezen over de engel van de heer. Gabriel, die tot Maria komt. Ik denk dat het een heel goed moment is voor iedereen om bij stil te staan. Als u dan naar huis gaat. Want ik zeg, hoe zit dat nou? Was het nou een engel? Als het nou een mens, lees het maar. Probeer het maar te lezen steeds. Ik zal u dit vertellen: God moet het u openbaren, anders zal u er achter achterkomen. Maar uw hartgesteldheid moet in orde zijn. Want echt waar, het is alleen maar aan kinderen gegeven aan niemand anders. In die tijd toen Jezus op deze wereld wandelt, er waren heel veel mannen die kennis hebben van God. <klaar> De schriftgeleerden en de Farizeeën weten alles, alles weten ze, maar ze hebben één probleem, ze hebben één probleem, ze waren trots, ze hadden niet de godsvrucht. ze waren totaal niet barmhartig, totaal niet, dat is juist om te doen, je gaat de Torah leren om barmhartig te zijn en genadig te zijn. Er is totaal geen eerbied, totaal geen respect. Totaal niet in die tijd. Ze kwamen tot Yeshua alleen maar om te twisten met hem. De duivel doet daar mee. Maar al die al die die die, die, die mannen, die farizeeën, die schriftgeleerden, die sadducees, zijn allemaal vier handen op één buik. Deze mensen die die proberen alleen maar hem ja, belachelijk te maken. Wij doen dat gelukkig niet zo. Wij zijn geheel anders. Want wij weten het. Of weten we het toch soms niet. Gedragen we niet ook een klein beetje hetzelfde? Of geloven we niet meer in de engel van de Heer? Want dat is heel erg belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. Wanneer iemand in problemen komt, komt dat alleen maar... Door gebrek. Hij heeft iets niet helemaal gevat. Hij weet iets dus niet waarom, waarom, waarom de dingen gebeuren. Als de mensen bij mij kwamen vroeger. Ik heb altijd lekke banden. Altijd lekke banden. Mijn buurman heeft nooit geen le lekke banden. Zo praten die chauffeurs allemaal. Altijd mijn lekke banden. Die banden zijn niet in orde. Dan zei ik, kom maar hier. Maar dan kom je bij een goede adres. Maar ik heb er echt wel verstand van, van die banden van je. Als die de tijd heeft, want sommige, sommige uh, wagens hebben wel 12, 18, 20, 22 wielen. Ik moet de tijd hebben. Ik moet ze allemaal uit elkaar halen. Dan kan ik zien wat er aan de hand is. En vaak is dat zo, dat de mensen met onderspanning een zware lading gaan, gaan rijden. En dan klappen die banden kapot. Maar ik kan ze dus wijsmaken dat ze de volgende keer gewoon dat probleem niet meer hebben. Want ze komen dus bij een deskundige. Ik wil niet mij op de borst rammen, maar dat zijn heel eenvoudige logische dingen. En deze chauffeur die dit wil leren, die zorgt voortaan dat de bandenspanning in orde is, en daarom krijgt hij geen lekke banden meer. Want zo eenvoudig is het, want hij moet er toch mee rijden. Maar als hij zegt van, ah. Gelooft er niet in, dan leert hij daar ook helemaal niets van. Zo is het hier ook. We zijn hier om te leren. In de tijd van Yeshua heb je alleen maar leraren. Die ene nog beter dan de ander. Er zijn er weinig leerlingen. Paulus die, die schreeuwt, die schreeuwt in die tijd dat hij helemaal niemand heeft. Hij heeft helemaal niemand die hem ondersteunt. op één na. Wie weet dat? Was Timotheus. Voor de rest was er helemaal niemand. Een hele jonge man. Hij had niemand die hem ondersteund. Kent u je voorstellen? Zo'n harde werker. Echt waar. Wilt u een stukje lezen? Ik heb het toevallig opgeschreven. Hij staat in Filippenzen 2, vers 20. Vandaag van de dag is het niet anders. Want ik heb niemand... ...die zo... Een geestes met u is om uw belangen getrouwd te behartigen. Want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. Zijn beproefde trouw ken gij echter, dat hij, gelijk een kind, zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. Daar was dus in die tijd... Helemaal niemand die hem helpt. Helemaal niemand. Alleen deze ene jonge man was gewoon goed genoeg om daar op die plaats de mensen te ondersteunen, de mensen te leren. Wij daarentegen hebben hier ook mensen nodig die op een gegeven moment van ons de stok overnemen. Als we er niet meer zijn... Er moeten jonge mensen komen, die moeten hier staan, die moeten dit werk voortbrengen. Als wij ergens problemen mee hebben, dan kunnen we op de stoelen waar we zitten geen actie voeren. Waarom niet? Omdat we anders het werk van God op deze aarde, binnen deze gemeente, stagneren. We blokkeren het werk van God. Als we tenminste geloven dat we hier nog een engel van de Heer hebben. Het is niet zomaar niks. Je kan, alleen maar, je kan alleen maar het werk God doen als je zijn dienaar ondersteunt. Als je dat niet doet, dan werk je het werk van God tegen. Niet om mensen kwaad te maken maar om mensen te leren. Ik zeg dit alleen maar om te leren. Iemand moet het zeggen. En ik voel me geroepen om dit gewoon hardop te zeggen... door deze microfoon. En het mag opgenomen worden. Liever wel. Opdat we zullen weten. Want soms denken we... dat God individueel met, met, een, met iemand werkt. Zo gaat het niet. Echt niet. Want ik kan het niet vinden in de Bijbel... We gaan verder naar een ander onderwerp. Ik heb iets moois. Oh, ik heb iets moois. Momentje. Weet u? Ik kan namelijk met chopsticks eten. Leuk, hè? Echt waar? Echt waar? U mag het straks proberen. Misschien kent u het wel. Het is niet zo moeilijk, hoor. Maar ik kan met chopsticks eten. U mag raden van wie ik dit geleerd heb. Van een Chinees, dat klopt, ja. Dat klopt. Maar als u hiermee wilt eten, moet u van een Chinees leren. Want die zijn grootgebracht. Die zijn vanaf baby af. die worden gevoerd met een chopstick. Dat mondje wordt gewoon zo even, weet u wel, zo gaat het namelijk. En als ze dat jongen, als, wat, wat, als ze gaan groeien, dan doen ze niks anders dan met een chopstick eten. Ik had een Chinees die het geduld had met mij om mij dat te leren. Alleen dat vasthouden is al heel moeilijk. Eenvoudig, ja, het is eenvoudig, maar probeer het maar. Je moet wel proberen. Je moet het niet proberen, alleen maar. Je moet het, je moet het leren. Je moet het willen. Leren door te proberen. Blijf oefenen totdat je het kan. En ik zal u dit vertellen. Ik eet altijd bami. Of al het Chinese voedsel, ik maak nu het wat, altijd met stokjes. Als ik op vakantie ga, neem ik ze altijd mee. Want alle bami, al die gerechten, die eet ik graag met een chopstick. Uit een bakje. Ik heb nog zo'n Chinese bakje en dan eet ik dat gewoon. En ik zal u dit vertellen. Ik ben niet geel geworden. En ik wil niet oneerbiedig zijn. Maar ik heb ook geen spleetogen gekregen. En ik ben die Chinees, mijn vriend, dankbaar dat ik, heb, dat ik dit van hem heb mogen leren. Geef jezelf de kans om dingen te leren. Open je hart, open je hart. Het is zo belangrijk. Als iemand niet wil, kan hij niks meer leren. Althans, ik zal niet weten hoe. Het zijn allemaal leuke dingen. Voor de mens. Maar ik ben blij dat ik al deze dingen heb mogen leren en dat ik dat hier toch hardop mag zeggen door de microfoon. Om een beetje ontspannend te worden binnen onze gemeente, maar toch als u daar naar huis gaat, een boodschap mag hebben. Weet u, broeders en zusters, ook al heb je 40 jaar de Bijbel gelezen, dat het helemaal niets zegt, helemaal niets. God moet het openbaren God moet het u openbaren maar we kunnen de Bijbel lezen en zelf een invulling geven van die Bijbel en weet u, het klinkt die ene mooier als de andere maar het is nog niet de waarheid het is niet wat hij aan ons wil zeggen Velen van ons hebben Yeshua of wel leren kennen Vanuit het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar nog veel meer. Die hebben Yeshua leren kennen. Alleen maar vanuit Handelingen 15. Daar zijn ze christenen geworden. Vrij. Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Ik ben niet meer gebonden. Alles mag, alles kan. Je hoeft niks meer. Het is gedaan. Maar lieve mensen... Dat is zo'n verkeerde leer. Zo'n verkeerde leer. En ook ik ben daarmee grootgebracht. We moeten terug naar de Torah. Maar dan lieve mensen. Het is een boek van het Joodse volk. Yeshua is een Jood. Hij is echt een ras echte Jood. En als ik dit goed wil verstaan, dan moeten zij mij toch echt leren. En ik zal u dit vertellen, ik word dus nooit een Jood. Gaat echt niet lukken. Maar mijn denken en mijn geweten wel. Daarom koester ik ook een iedere die Hebreeuws kan spreken, Aramees kan spreken, Oud-Grieks kan spreken. Want ik verlang naar de waarheid te weten. Want er zijn veel woorden in de Bijbel die ik dus niet verstaat. En soms doe ik het alsof, maar ja zo zal het wel instaan. Maar er staat het niet, nog niet. Want God geeft het mij nog niet geopenbaard. En als hij dat wil, dan heeft hij er zelf ook nog moeite mee. Want hij is verkeerd vertaald. Hij is verkeerd vertaald. Ik wil met u naar de zaligsprekingen. En dat moet op deze manier, want anders gaat het gewoon niet. Weet u waar het staat, de zalig sprekingen? Dat weet iedereen, denk ik, hè? Matthäus 5, vanaf vers 1. Toen hij nu de schade zag, ging hij de berg op... en nadat hij zich had nedergezet, kwam zijn discipelen tot hem... En hij opende zijn mond en leerde hem, zeggende, Zalig de armen van geest, want hunne is het koninkrijk der hemelen. Had ik ook gezegd vroeger, amen. Maar ik snap er helemaal niets van. Ik snap er helemaal niets van. Het is allemaal wel mooi, en dan gaat het gewoon door. Het is zalig die treurenden, zalig de hongeren, en door ze zalig de barmhartigen maar wat staat er eigenlijk voor mij lieve mensen ik heb er lang over gedaan maar begrijpen doe ik dus niet maar dat heb ik even opzij gelegd ik ben verder gegaan met de dingen die ik dus wel begrijp en zo moeten we dus met alles wat we dus leren als we nog even niet begrijpen en een ander misschien wel dat wil niet zeggen dat het niet waar is ik begrijp het niet begrijpt u wat ik bedoel ik begrijp het niet, maar dat wil niet zeggen dat wat die man vertelt of die vrouw vertelt, dat het niet waar is nee, ik begrijp het gewoon niet dat is wel waar, maar ik kan het nog niet vatten ik word daar ook niet boos over ik begrijp het niet hier staat er namelijk in zalig de armen van geest hunner is het koninkrijk der hemelen lieve mensen ik heb een boek dit heb ik al jaren bij me thuis. Die heb ik opzij gelegd boven in een doosje. En het boek staat erop, de Heilige Schrift. Dus van de Wachttoren. En dan zeg ik, denk niet van nou, Louis, die, is, uh, die gaat weer iets verkeerds doen. Ik heb er twee van. De Oude en de Nieuwe. Het, het is de Bijbel van de Wachttoren. Ik zal u dit vertellen. Zij zijn er dichterbij. Als ieder kerk dan maar ooit. Ik zeg niet dat ze er zijn, maar ze zijn er veel dichterbij als wij. Weet u hoe het hier staat? Ik zal u voorlezen. Hier staat er namelijk geschreven. Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood. Want hunner behoort het koninkrijk der hemelen toe. En nu moet u amen zeggen. Maar dat lukt nog niet. Maar die moet u eventjes laten zakken. De, als u arm van geest bent, dan is het koninkrijk van God nog niet van u. Want ik ken heel veel mensen die arm van geest zijn, maar die zijn arrogant. Ook al weten ze alles. Hier staat geschreven, die bewust zijn dat ze arm van geest zijn. Ik zal u nog anders vertellen. Als u bewust bent dat u in een geestelijke nood bent. Als u bewust bent dat u geestelijk bankroet bent, zegt hij, dan is het koninkrijk van God voor u bestemd. Toen Adam en Eva zondigden in het Hof van Eden, voordat het zover was, heeft Yahweh onze vader gezegd, als je eraan komt, als je zondig, als je mij niet gehoorzaam, zal je sterven. Toen is de geest van God geweken, want ze leven nog gewoon. Ze leefden gewoon, ze halen nog steeds adem. Maar er zijn veel mensen, vandaag van de dag, die, die denken dat ze dus gewoon de geest hebben, terwijl ze eigenlijk bankroet zijn. En voor hen is het koninkrijk van God dus echt niet. Zo moet u het lezen. En niet anders. Dus als u de, de zalige sprekingen gaat lezen, dat het koninkrijk van de hemelen is voor hen die bewust zijn dat ze geestelijk bankroet zijn. Zo moet u het lezen. En dan kijkt u naar vers, vers 4. Zalig de armen van geest, zalig de mensen die bewust zijn dat ze geestelijk bankroet zijn, die treuren, zij zullen vertroost worden de mensen die bewust zijn dat ze geestelijk bankroet zijn die honger hebben en dorsten zij zullen de gerechtigheid ontvangen en zo kunt u door gaan lezen dit geldt alleen maar voor alle mensen die bewust zijn dat ze een nood hebben en dat ze de Heer nodig hebben want die niet ziek zijn... die hebben de Heer niet nodig. Die hebben geen arts nodig. Want die weten het al. Want toen hij dit sprak... op de berg... toen liepen heel veel mensen... achter hem aan. Toen sprak hij deze dingen. Want anders betekende het helemaal niets. Ja, nu ik dit weet... toen denk ik van... ja, natuurlijk. Armen van geest, dat zijn mensen die... die arm zijn van geest. Ja, tuurlijk, die... Ja, maar ik bedoel, zo, staat het, zo is het dus nooit bedoeld. Om het op deze manier te lezen. Als u bewust bent, u hebt hulp nodig. Kom dan. Dan kunnen we samen leren. Kunnen we wegwijs maken. Als die man naar me toe komt. En hij zegt van, ik heb altijd lekkere banden. Ik zeg, kom maar even hierin. Kom dan eens een keertje als ik tijd heb. We maken een afspraak van mijn pad, doen we dat s'avonds. Dan kan ik hem wijsmaken, kan ik hem leren als je twee wielen naast elkaar hebt, en die andere heeft een bandenspanning van 10, die andere van 8, ja, dan gaat die ene van 10 die moet dragen, het gewicht van die banden van 8 barren. en dan klapt die ene en als die ene klapt, dan klapt de andere 5 minuten later en dan zeg je, je hebt verkeerde banden maar daar ligt het niet aan, ik kan het hem leren, als wij problemen hebben hier, als iemand hier een probleem heeft Echt waar, de heren wil het je leren. Maar hebben we nog geloof... dat we een engel van de Heer in de gemeente hebben? En daar gaat het namelijk om. Laten we naar openbaring toe gaan. Openbaring. Dit is het laatste en dan ga ik ermee stoppen. Openbaring 2, vers 18. Een schrijf aan de engel der gemeente... Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons. Hij zegt hier, ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. Hier staat een schrijf aan de engel der gemeente Thyatira. Dit brief wordt geschreven aan de engel. Het gaat hier om of wij nog geloven dat we hier een engel hebben staan, die een boodschap van God brengt. Anders moet u dit niet lezen, want dan heb je niks aan. Dat is een mooi verhaal. Veel mensen zien ook de Bijbel als een lectuur. Ach, het is Oude Testament, dat is lectuur, dat mag je wel lezen, maar dat is passé. Handelingen, dat moeten we lezen. Ontvang van de Heilige Geest. Die is voor ons gekomen. Wij zijn vrij van zonde. Wij hebben genade ontvangen. Niets wet, wet, wet. Daar hebben we niks mee te maken. Vers 20. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Isabel laat begaan die zegt dat zij profetes is. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en, offer, of, en afgehouden offers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om, om zich te bekeren. Maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed. En hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking indien zij zich niet van haar werken bekeren. Even de verduidelijking over die hoererij. Het is niet, het heeft niet altijd met seks te maken, hè? Dat begrijpen we misschien wel. Haar kinderen zal ik in de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden en aan iedereen ieder naar u werken. Doch ik zeg u, allen die voortste Theatira zijt en deze leren, niet heb en die niet gelijk, zij zeggen, de diepsten der satan, heb leren kennen, ik leg u geen ander las op. Maar wat gij, wat gij hebt, houd die vast totdat ik gekomen ben. En wie overwin en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen, en hij zal het hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, en ik zal hen. De geven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dit geldt alleen maar voor een ieder die oor heeft wat de geest tot de gemeente zegt. De geest van God, die zegt het tegen de engel van de gemeente. En de rest moet oor hebben om te horen, om dat te verstaan wat de boodschap is. Dat staat erin. Zo werkt het altijd en alleen op deze manier zal het gaan. Het is een prachtig mooi stukje en zo zijn al die brieven dus heel erg mooi. Maar de vraag is, geloven we nog in een engel van de Heer? Of zijn we allemaal een tempel van God? Of werkt God gewoon individueel? God gaat met mij in die weg en die andere gaat met een andere weg en God gaat met iedereen in zijn eigen weg. Werkt dat zo of werkt dat anders? Laten we alsjeblieft leren mensen. Leren, leren, leren, leren. We zijn nooit uitgeleerd. Maar ik zal u dit vertellen. Mocht u iets horen. Iets wat u nog niet begrijpt. Of anders hebt begrepen. Dat wil ik nog niet zeggen dat het geen waarheid is. Soms duurt het negen maanden. Voordat u mag zien wat het eigenlijk is. Dat ik vandaag hier sta, is iets wat ik tien jaar geleden geïnvesteerd heb. Want anders gaat het gewoon niet. Natuurlijk heb ik ooit gesproken. Natuurlijk heb ik ooit gezegd. Als je een restaurant moet beginnen, moet je beginnen met een goede kop. En ik heb gezegd, jij bent een goede kop. Laten we een restaurant beginnen. En ik zeg dat bewust maar toch ook niet helemaal naderhand had ik het begrepen pas later dat die restaurant het mannen van God is van één oog is koning in een land der blinden toch we moeten toch ergens mee beginnen hebben we nog geloof als Yeshua zegt als ik terugkom zal ik nog geloof vinden lieve mensen Iemand die zo'n uitspraak doet, die is eigenlijk in principe radeloos. Ik heb nog alles al voor je gedaan. Alles heb ik voor je gedaan. Zal ik nog geloof vinden? Als ik terugkom. Als de mensen Yeshua persoonlijk gekend heb, en met hem gewandeld heb, en uh, die geloven niet dat hij is opgestaan. Of hij moet het gezien hebben en dan nog niet, want ik moet mijn vingers in die gaatjes plaatsen. Dan zeg ik van ja, hij is waar opgestaan. Als we met dat soort geloof leven, wat dan nog? Als we belazerd zijn geworden door één man. En ik heb geen vertrouwen meer in de man. Want alle mannen zijn slecht. Waar moet ik daarmee beginnen? Als ik ooit bedonderd ben geweest... Ze zijn toch niet allemaal bedriegers. Zul er zullen toch wel iemand zijn die mij wel kan leren. En bovendien kan ik misschien nog dingen leren. Een gedeelte ervan. Ik heb soms gedeeltes kunnen leren van mensen. Die spreken. Die niet altijd het woord van God spreken. En dan zeg ik amen op. Want dat gedeelte, dat, dat vind ik goed. Daar ga ik verder mee onderzoeken. Maar je kan ook niet zeggen van, oh, ik ga maar even zo zitten. Wow. Ik ga niet over één dag ijs. Lieve mensen, dat werkt niet. Het woord van God moet welkom zijn in u. Hij moet in goede aarde vallen. U moet het koesteren. Daarom zijn ik, gezegenheid die komt in de naam van Jaren. Je moet hem zegenen. Hij moet welkom zijn in je, in, je, in je hart. De hartgesteldheid moet in orde zijn. Dat is eerste vereiste... Want anders zal het zaadje nooit groeien, en nooit een boom worden, en nooit vrucht dragen. Dat blijft een zaadje. En dat zaadje, dat gaat rotten, en gaat stinken, en eigenlijk maakt hij de hele aarde alleen maar rot. Die moet je eruit halen, moet je verbranden, want daar heb je niks aan. Zo werkt God. Hij doet het alleen maar met zijn woord. Het woord, het plan die in je hart. Dat moeten we aannemen. Dank wel zeggen, voor datgene die we begrepen hebben. En God gaat het later openbaren. Hij gaat het openbaren, want hij zoekt mensen die geloven. Maar als we alleen maar kennis hebben en kennis koesteren en we hebben geen geloof meer, want het geloof wordt steeds minder en minder en minder. En geloven nou, als we mensen kennen die Hebreeuws verstaan, lezen en kunnen schrijven, en die kunnen Aramees en die kunnen Grieks, houd ze tevreden, want van hen moet je ze leren. Echt, van hem moet je ze leren. Want die kunnen, die kunnen zeggen van Louis, dat staat zo net niet in. De trooster. Het staat er niet in, Louis. Staat die trooster, het staat niet trooster, staat middelaar op. Zo staat het in het Aramees. Dat is de eerste woord die er gesproken wordt in het Aramees. Wij vertalen als trooster. Oh heerlijk. Op de schoot van vader zitten. De trooster op je bolletje. Van oké, okay, je mag huilen. Nee. Echt niet waar. Het koninkrijk van God is voor mensen die geestelijk bankroet zijn, maar die wel bewust zijn dat ze bankroet zijn geestelijk. Want voor hen is het koninkrijk van God. Want daarmee kan hij sleutelen aan je lichaam. Want jij, je, je bent van bewust, je, je erkent gewoon, ik kan het niet meer. Dan zegt hij, kom tot mij, leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Want daar gaat het namelijk om. Je moet zachtmoedig zijn, je moet barmhartig zijn. Je moet respect hebben voor de anderen. Als u zegt van, ik moet hier gevoed worden. Vergeet het maar. Je bent hier niet voor jezelf. Je bent, het voor, je bent hier voor de anderen. Ik, ik, ik. Zo ben je niet als christen. Absoluut niet. Je bent er voor de anderen. Ten alle tijden. Dan kan je zeggen van, ik ben een kind van God. Zegt hij dan niet zelf, barmhartigheid wil ik. Dat is wat hij wil. Dat is hij ook. En zo leert hij ons alles wat we weten moeten. Om weer te kunnen zeggen dat hij ons heeft gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat is vandaag dus nog niet, maar het gaat wel worden. Amen. Amen.